Oké, okay, dit is een uh, testopname. Ja, ja. We gaan eens even kijken hoe het klinkt. En uh, het ziet er goed uit. Ik zie de volumemeters uitslaan. Uh, het ziet er perfect uit. En uh, oké. Okay. Ja, dus uh, misschien kunnen we wel een, uh, in een later stadium een uh, Muziekje erbij zetten, het geluid uh, klinkt goed um, via de condensatormicrofoon. Um, ja, opgenomen met de condensatormicrofoon en via de mengtafel naar de pc. En via de pc gaat het uh, via de M3W um, encoder. Via de geluidskaart. Uh, dan ga ik straks nog wat anders installeren. Om muziek en spraak te mixen. En dan uh, eens kijken of ik uh, gewoon een uh, podcast-radio-opname kan maken. Voor de podcast-uitzending binnenkort. Oké, okay, nou, dit is in ieder geval de eerste testfase. En die is tot nu toe geslaagd. ...alleen met, uh, met spraak, via de condensatormicrofoon over de mengtafel, rechtstreeks naar de geluidsingang van de PC. En uh, dit alles is opgenomen in een bitrate-kwaliteit van 192 kbit. De microfoon is in stereo, al... Um, ja, ik zit te denken... Ik ga de oude techniek weer toevoegen. Dan komt er een kleine, als het lukt, een kleine laptop bij... voor een uh, eventueel uh, Skype-verbinding met de derde... om uh, deel te kunnen nemen aan de podcast-opname, uh, CQ-uitzending. Het is geen... Uh, ja, geen live uh, gedoe, tenminste wel van de opname natuurlijk, het is dus wel een live opname. De uitzending uh, wordt in podcast uitgevoerd, dus uh, je kan vaak luisteren wanneer je wilt. Het is uh, slechts één test, oké? Okay? Oké, okay. nou, einde uh, testfase 1.